En een voorspoedige start. Christian Bonenbak. Het Openbaar Ministerie wil doorgaan met het gebruik van helderziende, hypnose en leugendetectoren. Dat schrijft minister Opstelte in antwoord op vragen van de ChristenUnie. Volgens de ChristenUnie weten agenten vaak niet hoe ze moeten omgaan met paragnosten die zich mengen in onopgeloste zaken. Ook zouden de instructies voor de politie niet duidelijk zijn.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 Hun moeder werkt er niet aan mee. Volgens haar heeft bureau jeugdzorg genoeg tijd gehad om passend onderwijs te regelen. Ze is bang dat de kinderen na terugkeer uit huis worden geplaatst... en naar een instituut voor delinquenten worden gestuurd. In België zijn bij een overval op een koeriersbedrijf duizenden iPhones gestolen. Vier zwaar bewapende mannen liepen vanochtend het magazijn in Kortenberg binnen... en bedreigden het personeel. Vervolgens gingen ze er vandoor met de partij Nieuwste Apple Telefoons.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 Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A15 Europort rosenburg tussen Brielen en Rosenburg 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is alweer bijna 9 over 4. Welkom bij het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. We zijn er nog één uur lang met uiteraard heel veel gezellige kerstmuziek. En uh, ja, de activiteiten die je de komende dagen kunt gaan doen, onder meer bij de ijsbaan. Je hoeft je niet te vervelen. Nee, zeker niet, zeker niet. Want uh, als het goed is, de sprookjeswandeling is nu begonnen om vier uur. Dus het zal een drukte van belang zijn in het dorp. Een beetje en... zonde van het weer. Ja, maar gewoon even een kijkje gaan nemen. Uh, wat gaan we het laatste uur doen? Uh, uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Fred. Het is niet onze Fred, want onze Fred heeft twee poten en deze Fred heeft vier poten. Uh, rond de klok van kwart voor vijf uiteraard het gedicht van de week. En het zal u niet verbazen. Het staat eenmaal in, de, in het kader van de schaatspret op de ijsbaan. We hebben het straks nog even over de programmering van uh, uw lokale radiostation, de CFM. Met de kerstdagen en uh, wat we tussen kerst en oud en nieuw allemaal nog gaan doen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om nog heerlijk bij de radio te blijven. En heel veel kerstmuziek. Making spirits bright. What fun it is to ride and sing. A song tonight. And mingle with the jingling beat. That's the jingle bell rock. ...die het gemist hebben. Ineens staat het glazen huis van Serious Request van 3FM. En uh, die verzamelen voor een goed doel heel veel geld in. Dus staat zo'n uh, kleine 3 miljoen op dit moment. Dus dat gaat uh, best wel lekker daar. Het is Let's Hear It for the Babies. Vandaar dat we deze plaat ook even een beetje draaiden. Uit de jaren 80 hoor je Regina en Baby Love. Jazeker. Let's Hear It for the Babies. Dat allemaal bij uh, Serious Request in Enschede. En al die andere Glazenhuizen, waaronder eentje in Beverwijk, in haarlem schalkwijk En diverse andere lokale activiteiten daaromheen. Complimenten daarvoor. Goed, ja, wij, uh, wat gaan wij doen? Ik zei het al even in de aankondiging van het laatste uur dat we, uh, tussen vier en vijf, dat we dat de programmering van de CFM uh, in verband met de diverse redenen wat aangepast hebben. Uh, en natuurlijk uh, beginnen we dan uh, vanmiddag om uh, 5 uur met een twee uur durende live programma. Live vanaf de IJsbaan. Entertainment for you, de crew van Entertainment for You. Twee uur lang. En misschien als we het gezellig hebben, gaan ze het stiekem uh, iets, iets langer door. Wel een maar, klein pluutje meenemen. Maar wel een klein pluutje. Ja. <laughs> uh, in ieder geval van 5 tot 7. Entertainment for you. Straks live vanaf de Ijsbaan. En ook morgen komen we live vanaf de Ijsbaan. Uh, en dan is het uh, zondag in Kennerbaland. Het, pro het programma van de zondagmiddag van 2 tot 5. ...zal live uh, te worden uitgezonden uh, en verzorgd door Rudy en Aldo vanaf de ijsbaan. En uh, even kijken, maandag, he, maandag, maandag, maandag ook weer he, manag, vanaf de ijsbaan, van 12 tot 2 zie de wem luncht. Het programma zal vanaf de ijsbaan worden verzorgd door uh, Ruud Janssen en zijn lieftallige assistenten. Dus uh, heel veel live uitzendingen van uh, uw lokale radiostation ZFM Zandvoort vanaf de ijsbaan. En wat hebben we nog meer? Maandag, dinsdag en woensdag, dus, dus dat is de kerstdag uh, ja, voor de kerstavond uit... En eerst en tweede kerstdag van 2 tot 6 is uh, door Andro Sandberg, onze collega, de winterse top 50 samengesteld. En kunt u dus deze drie dagen s middags, van 2 tot 6 genieten van heerlijke winterse top 50 muziek. De vijf, be, 50 best beluisterde kerstplaten zullen dan worden gedraaid. Gekozen door de luisteraar. De luisteraars hebben het zelf gekozen. Dan gaan we naar de donderdagmiddag van 12 tot uh, 4 uur. Duiken Rudy Nicolai en ondergetekende in de... Ja, in de geschiedenis van de zwarte muziek. We gaan dan van 12 tot 4 uur live vanuit de studio heerlijke zwarte muziek tussen aanhalingstekens voor u draaien. En dat gaat van Marvin Gaye tot LG Row, Frank Sinatra, Sergio Menes en vele, vele anderen. Dus donderdagmiddag vanaf 12 tot 4 uur live op uw lokale radiostation. Uh, dan ga ik even naar Oud en Nieuw en uh, dan kijk ik jou even aan, uh, Rob. Oud en Nieuw, dan uh, gaan we een uh, uitzending maken vanuit de studio. Dus is iedereen van harte welkom? Nou, iedereen, maar <laughs> het is zo groot. Het is studio, niet. Ja, een kleine studio, maar op uitnodiging en als ja. zul je tegenkomen. is dus de zo. laatste keer uh, hè, dan vanaf deze locatie. Ja, ja, ja, dan gaan we naar de tolweg. Dus het krijgt een speciaal tintje. Zeker, zeker. Dus zeker. Rob and Friends bij Oud en Nieuw. Live. <laughs> Rob, Rob Friends. En... Oh, live dat? Vanuit de studio zullen ze het oude jaar vaarwel zeggen en het nieuwe jaar verwelkomen. Weet je wat mooi is? Op eerste en tweede Kerstdag de hele dag kerstmuziek. helemaal goed. Maar eerst hebben we onder meer de zwarte lijst, de zwarte lijst. Donderdag. Bestel je wel eens bij de Chinees, of niet? Zwarte lijst. Zwarte lijst. Is zwarte lijst? Ja, je gaat hem wel uitzenden. Donderdag tussen 12 en 4 uur ...tezamen samen met collega Rudy Nicola. En wie weet, misschien komt deze plaat van Anita Baker en Sweet Love daarin ook wel langs. Stay with me And you will see Daar ik aan je denk, al oh komen die maar weinig voor. Zullen we in de hulp, zullen we kanten tot de ronde hier. Zullen we mijn vieux horen kennen, maar schimpt tot de ronde mijn heer.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 The rainbow <muchin> rainbow <muchin> and cow, all the rainbow, all the rainbow. <muchin> L'amour, c'est la grande droite de perte du sexe, qu'elle tient en amour de la tout la croix de la She's well a shin and my heart is overturning laugh. And my feeling ever swearing and my a overtain laugh, laugh. But I get that, but I get dunky, but I get the dati for laugh, and the dati, when get that,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 Deem wel, ik haal alleen van ja, Nu ga ik er doorheen zingen. was dit ook een hit zo rond de kerstperiode. Paul de Leeuwen, je, en vlieg met me mee naar de regenboog. En daarmee werd het uh, bijna half vijf. Zullen we hem alvast gaan doen? Nou, daar komt hij aan. We het gaan is dier doen. van de week. Deze week is het dier van de week. Fred, nee, niet onze Fred. Nee, Maar Fred met vier poten. Uh, Fred met vier poten. Uh, Fred is in dit geval een hele lieve en ondeugende pup... die op zoek is naar een eigen mandje. Hij moet nog heel veel leren en vraagt dan ook de nodige aandacht. Fred is al aardig zinnelijk, maar om dat zo te houden is regelmaat erg belangrijk. Hij is niet alleen gek op spelen met soortgenootjes, maar ook met katten kan hij prima overweg. Fred moet alles nog leren en dus wordt een leuke puppycursus zeker aanbevolen. Dit is niet alleen leuk en leerzaam voor Fred zelf, maar ook voor zijn baas. Bent u inmiddels gevallen voor deze leuke hond, Fred, pup moet ik zeggen? En heeft u genoeg vrije tijd om deze pup op te voeden? Stuur dan een duidelijke e-mail met informatie over uw gezinssituatie, werksituatie... en waarom u denkt de geschikte baas voor deze Fred te zijn. Vanuit deze mail selecteren de hondenbegeleiders van het asiel de juiste kandidaten. En deze krijgen dan via de mail een uitnodiging om kennis te komen maken met Pup Fred. En waar verblijft Pup Fred op dit moment? In het Dierenthuis Kennemeland en de Keesomstraat nummertje 5 in Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 023 571 3888 571 3888 Of kijk even op www.dierenthuiskennemerland.nl. En het Dierenthuis is geopend van 11 tot 4 uur van maandag tot en met zaterdag. Maar zal wellicht volgende week wat aangepast zijn. Maar kijk Kijk daarvoor even op de website van het dierenthuis Kennemerland. Ik zou zeggen, uh, dit is eigenlijk een uitdaging voor een uh, gezin met uh, kinderen om Fred op te voeden. En jij mag zeggen dat het onze Fred niet is. Nou, ik sluit <lacht> toch wel aardig aan <lacht> hoor, dacht ik. <lacht> dierenthuis Kennemerland gaat daarheen voor uh, onder meer Fred en de andere leuke dieren... die op een nieuwe baas of baasje zitten te wachten. Deze plaat mag rond de kerst zeker niet ontbreken. Hier is Wem nog een keertje en Last Christmas...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 En volgens mij uh, houdt die Paul McCartney wel wat aan de kerstdagen over, hè? <lacht> die heeft wat hikjes gescoord, hè, zo'n uh, rotte kerstperiode. Ook deze was weer van Paul McCartney, hoor, hoorde, we all stand together. En dan werd het twaalf uh, overal vijf. Stamford op zaterdag nog uh, bij tot aan 5 uur. En dan gaan we naar de ijsbaan. Rap richting ijsbaan, want van 5 tot 7. Vindt daar de uitzending plaats van Entertainment for You met Rudy en Aldo vandaag. Jazeker. Jazeker. Het wordt weer beter. Het wordt weer beter. Het is wat vroeg, luisteraars. Ik weet het, maar ik begin alvast op de eerste uh, mededeling... voor de nieuwjaarsreceptie. Dus houd even pen en papier bij de hand. Of in ieder geval, schrijf me maar vast op. Want beter met elkaar wordt het beter. Dat is de slogan die dit jaar verbonden is aan de nieuwjaarsreceptie. Vorig jaar werd deze receptie voor het eerst georganiseerd... nadat al jaren gemopperd werd dat iedere club, vereniging, maatschappelijke organisatie en de gemeente... ieder voor zich een eigen nieuwjaarsreceptie organiseren. En dan vaak ook nog eens een keer op dezelfde dag. Vorig jaar werd onder aanvoering van de gemeente een nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl in Theater de Krocht georganiseerd. Het werd een daverend succes en wel zo groot dat het nu een vervolg behoeft. Nu is er dus weer de gelegenheid om de leden en besturen van maar liefst 17 deelnemers aan het nieuwjaarsreceptie op één locatie de hand te schudden. De nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar gehouden in het nieuwe jaar rondpaviljoen Talassa. Op vrijdag 4 januari zijn alle zandvoorters tussen 7 en 9 uur van harte welkom om de volgende organisaties in willekeurige volgorde. Uw gelukwensen aan te bieden: Beelden kunstenaar Zandvoort, Zandvoortse Courant, Zandvoortse Hockeyclub, Gemeente Zandvoort, Muziekschool New Wave, VVV Zandvoort, Koninklijke Horeca Nederland, Stichting Promotie, Stichting Zandvoort Promotie, Scouting de Buffalo's, Ondernemersplatform Zandvoort, Ondernemersvereniging Zandvoort, Rode Kruis, Afdeling Zandvoort, Stichting Zandvoortse Vierdaagse, VVD Zandvoort en Benveld, Zandvoortse Reddingsbrigade, GBZ en de nieuwe Seniorenvereniging Zandvoort. Dus kom in grote getallen en Getalen en kom allen eh, naar eh, nieuwjaarsrand rond paviljoen Talassa op vrijdag 4 januari tussen 7 en 9. Kortom, komt allen. Uh, hoe meer verzielen, hoe meer vreugd. Want dan kunnen we samen proosten op een het thema... beter met elkaar wordt het beter. Wow, wat een hoop verenigingen en stichtingen doen dit jaar mee aan de nieuwjaarsreceptie. Allemaal bij Talassa op uh, 4 januari om 7 uur s'avonds. Iedereen is van harte welkom. Ja, dan gaan we nog heel even naar Serious Request. Want die hebben altijd uh, elk jaar een plaat die uh, gewoon uh, eruit knalde. Vorig jaar was er uh, Bounza... En dan had je het jaar ervoor, hello. En dit jaar zijn ze nog even aan het kijken wat de plaats van het jaar gaat worden. Een van de kanshebbers, ja zeker, dat is deze. Even iets heel anders bij CFM. Hier zijn de kraaien en ik vind jou lekker. Heel apart. Heel apart, johan. Ik vind jou lekker. Dat waren de kraaien bij CFM. Ja, een van de kans hebben ze dus om uh, Serious Request plaat van het jaar 2012 te worden. Glaashuis nog een paar dagen in gedeed. Let's hear it for the babies, ja. En als we zo naar de klok kijken, dan is het inmiddels al uh, kwart voor vijf geweest. En dat betekent dat we het uh, gaan doen, uh, Albert-Jan. Ja. Het gedicht van de week. Deze week uh, heet het gedicht van de week... Uh, schaatspret. Schaatspret. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Heel veel schaatspret bij dit gedicht. De kerst is aangebroken. Het is weer in het land. Van buiten roepen kinderen... Wat is er aan de hand? Er komen witte vlokken uit de lucht. Ze pakken hun sleeën. En met geen enkele zucht... Kerstdiner staan te beginnen. De kinderen hebben vrij. De ijsbaan is open. Wat een heerlijk jaargetij. Op het gladde ijs, dat is een pret. Voor groot en klein. Rode neuzen, wangen, zo gezond. Bewegen is een passie, een festijn. Schaatsen op het winterplein. Hartje winter is het in het land. Schaatsen komt weer in de hand. Opa en oma die er niet ommaalt, Dikke jassen worden uit de kast gehaald. Warme laarzen, geruite pet. Opa heeft nu al dikke pret. Met kleinzoons lange schaatstochten maken. Warme chocomel drinken met zijn snaken. Omaatje die bij thuis kon hen verrast. Met veel lekkers uit de kast. S'avonds samen aan het kerstdineetje. Alle kinderen, dat is oma's ideetje. Samen vieren ze ook het nieuwe jaar. Intussen staat het vuurwerk alweer klaar. Maar met het nieuwe jaar komen alle blagen. Bij opa en oma in Zandvoort zich weten te vermaken. Dan krijgen ze worstjes van de grill. Ja, oma weet wel wat iedereen graag wil. Een stevig nieuwjaarsontbijt. De jongens hebben nu al jolijt. En een opa en oma die weer van deze commotie kunnen komen aansterken. Wat is het toch mooi, hè? Ijspret, ook in Zandvoort. Nog tot 6 januari, uiteraard de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. Zo dadelijk gaan wij ook naar de ijsbaan, Robert-Jan. Jazeker, wij gaan ook genieten van ijspret. Jazeker. Jazeker, pluutje mee en dan gaan we op onze schaats. Zie je, ons zal gaan met z'n tweeën. Ik kijk wel of hij het goed doet. Ja, oké, okay. dat, dat, dat is ook een goed plan. Ja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 Nou, luisteraars, als u dit melodietje hoort, dan weet u het. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag zit erop. Rob is inmiddels naar de ijsbaan gesneld om daar een en ander te activeren. Dus na de klok van vijf uur zijn wij live vanaf de, de ijsbaan. Twee uur lang live entertainment for you. Bedankt voor het luisteren en nog veel plezier.